Volgens de Beroepsvereniging voor Verpleegkundigen is het wel nodig... om het aantal IC-bedden standaard te verhogen met 200 naar 1350. Daarvoor zijn honderden extra IC-verpleegkundigen nodig. Er zijn grenzen aan het versoepelen van de coronamaatregelen... zeggen de RIVM-deskundigen van Dissel en Wallinga in gesprek met de NOS. Ook als er een medicijn of een vaccin wordt gevonden... betekent dat niet automatisch dat het weer wordt zoals vroeger... Belangrijke vraag is hoe effectief een eventueel vaccin is en hoe lang het mensen beschermt, zegt Van Dissel. Minister De Jonge van Volksgezondheid wil dat de zorg na de coronacrisis anders wordt ingericht. In een interview met het AD noemt hij de coronacrisis één groot pleidooi voor minder markt, meer samenwerking en meer centrale regie. De jongen erkent dat er de afgelopen periode fouten zijn gemaakt. Zo noemt hij het pijnlijk en intens verdrietig dat er in verpleeghuizen veel mensen gestorven zijn. Elf woonwijken in het zuiden van de Chinese hoofdstad Peking zijn afgesloten vanwege nieuwe coronagevallen... die vooral te linken zijn aan een vleesmarkt. De autoriteiten vrezen een opleving van het virus, vooral nu het gaat om nieuwe binnenlandse besmettingen. De meeste nieuwe gevallen in China van de afgelopen tijd waren Chinezen die uit het buitenland terugkwamen. Het weer eerst droog en wat zon. Vanaf 1 uur geldt in de noordelijke provincies code geel voor zwaar onweer. Mogelijk met hagel en windstoten. Voor de buien uit wordt het in het noordoosten nog 28 graden. Elders is het wat koeler. Morgen en de rest van de week ook regen en bewolkt. En dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 ...de studio aan de Tolweg. Goedemorgen nogmaals, mijn naam is Ben Zonneveld... ...en ik zal dit programma presenteren. Uh, voor mij staat Thomas de Jong... ...die doet uh, de plaatjes draaien en de techniek. De muziek is verzorgd door Kordraaier ...en de redactie is gedaan door Gert-Jan van Kuik. We hebben weer een vol programma... ...en wij gaan straks praten met... ...Leontien Leon Trijber van de Zandstroom. Daarna praten we met Peter Kramer... ...er is uh, een brief uitgekomen... ...van de advocaat over het wel en wee... ...van de weg naar circuit... In het laatste gedeelte praten wij met Sjaak Balkende en dan horen wij uh, hoe het lezen in Zandvoort vergaat. In de tweede uur praten wij met Leonieke Veldhuis uh, en die is van zorgbalans. Hoe gaat het nu met mensen in de zorg, willen wij graag weten. Daarna praten wij met Carmen Silos en die, uh, die is van het dierenasiel Zandvoort. En daar gebeurt natuurlijk in deze tijd ook het een en ander. En als laatste praten wij met Fabienne Mantes, want wij gaan in Zandvoort onze uh, papierbakken inleveren en krijgen daar een duobak voor terug. Dus uh, van alles te doen en van alles te luisteren. Ik wens u veel luisterplezier. Uh, Leontien. Ja, goedemorgen Ben. Goedemorgen. Tijd niet gezien. Tijd niet gezien. <coughs> ik heb een kikker in mijn keel. Daar nou begin ik altijd altijd mee op de radio. <laughs> ik, wil je eerst even, ik wil je eerst even feliciteren Ben, als ik zo vrij mag zijn. Want volgens mij ben jij geridderd. Ja, dat is alweer een tijdje geleden. Dankjewel. <laughs> ja, maar Dankjewel. ik heb het wel gelezen in de krant. Oh. Volgens mij is het Haams Dagblad. Kan dat? Ja, dat kan. Er stond, een, ja, een, stond er een heel mooi artikel over jou in de krant. Ja, ik ben gevraagd door, uh, door de correspondent van Haams Dagblad, uh, Richard, en die heeft een stukje geschreven. Was erg leuk. Ja, wat mooi, wat mooi, wat ja. een eer, fantastisch. Ja, ja, ja. Maar nu over ja. naar de zandstroom. Ja, de zandstroom. Want ja, jullie precies. jullie zijn ja. natuurlijk uh, een tijdje dicht uh, geweest. Ja. En uh, jullie willen, wat ik begrijp, langzaam weer een beetje opstarten. Hoe ga je dat doen? Ja, dat... Dat is al gebeurd. Ik dacht eerst ga ik even zeggen, hè, want je hebt net even alle gasten opgenoemd... en ja. straks in het tweede uur zit Leonieke, dat is een collega van, eh, van Zorgbalans. En ik ben ook van Zorgbalans, hè? Ja, ja. Dus we zijn collega's. <laughs> uh, en en uh, Zandstroom is inderdaad vanaf uh, 16 maart... ja, toen moesten we natuurlijk helaas dicht met pijn in ons hart. En uh, ja, dat hebben we natuurlijk gedaan, kon niet anders. En we zijn uiteindelijk, zijn we vanaf 2 juni... Zijn we opgestart of herstart eigenlijk. We zijn nooit uh, gestopt. We zijn op een andere manier doorgegaan. En uh, nou, vanaf 2 juni uh, doen we ook weer een aantal dingen op locatie op een andere manier. Met veel kleinere groepen. Vier clubleden per, uh, per groepje. Een groepje boven en een groepje beneden. Nou, Dat waren eigenlijk allemaal dingen die wij niet wilden. Gescheiden groepen. Maar nu we dat eenmaal doen, blijkt dat dat eigenlijk ook weer, nou ja, het is gewoon ook weer een vrouwelijke bedoeling. En geeft weer een hele mooie dynamiek, nieuwe dynamiek in het pand. Heb je dus uh, aan de Toorbekkenstraat, boven en beneden. En daar, daar ja. doe je twee verschillende groepen in. Um, ja. Dat is mooi. Hoe is het eigenlijk gegaan tussen 16 uh, maart en, en 2 juni? Je zegt, we zijn ja. wel doorgegaan. Ja. Ja, we zijn, we zijn uh, nou ja, wij, wij, onze clubleden, zoals wij ze noemen, dat zijn uh, uh, ja, superlieve mensen, maar uh, broos, zoals wij dat dan noemen. En, en uh, ja, hebben absoluut wel uh, zorg nodig. Uh, nou ja, dat is bekend, dus we hebben van alles gedaan om te bedenken: van jeetje, hoe, hoe kunnen we nou contact houden met de hele Zandstroom community? Want het is echt een, een community, een soort geïmproviseerde familie. Dus we hebben raadselsnel meteen, eigenlijk al die maandag 16 maart. Zijn we begonnen. Uh, ik ben ook blademaker hè, van huis uit. Ik heb in de tijdschriftenindustrie gewerkt, dus dat is fijn. Dan heb je een creatief geest? En dat heb je alles gemerkt, Ben? Ja, dat, ik. Uh, dat heb ik al en een paar nu... keer mooi mogen zien. Je maakt prachtige ja. dingen. Maar... Ja, ja, en nu bedachten we meteen, oké, okay, koken met een verhaal. Dat was het eerste wat we bedachten. En dan gaat het niet, zeg maar, oneerbiedig om de dag hadden of mensen moeten eten hebben. Nee, we gaan zorgen. Dat er gewoon iedere dag een leuk, lekker pakketje gebracht wordt. Iets om te snoepen, een verwedderijtje, een hart onder de riem. Maar altijd met een verhaal. Dus met bijzondere ingrediënten, bijzonder ingepakt op ieder... Uh, en dat moest dan ook nog eten zijn, zeg maar, wat je in kon pakken. Hè. Dus, dus uh, ja, geen soep of, of weet ik wat voor dingen, maar taartjes en cakejes en bijzondere omeletjes met geitenkaas en... Nou, daar zag bijvoorbeeld uh, op ieder ging ze geen pakketje de deur uit zonder hart erop. Nou, dat blijkt echt een gouden greep. Want op dat hart had we een kleurtje. En daar stond dan weer een lief tekstje op. En felies van zandstromen, we denken aan je zoiets. Nou, en toen bleek eigenlijk op een gegeven moment dat, dat bijna alle clubleden, dat is zo ontzettend aandoenlijk, die zijn al die hartjes gaan verzamelen. Dus uh, nou ja, App heeft ze opgeplakt ongeveer in zijn gangen bij zijn douchen. De ander maakte er een slinger van. Uh, nou ja, dus dat, dat gaf ons enorme, ja, hoe zeg je dat? Boost of energie. Dat we denken, oké, okay, dit is goed. We kwamen er ook achter dat, dat, dat voor heel veel mensen was het, het hoogtepunt van de dag. Want afhankelijk deden we dat alleen gekoppeld aan oké, okay, wie komt op maandag, wie op dinsdag, wie op woensdag. En eigenlijk hebben we al de eerste week gezegd: van weet je wat, we moeten gewoon alle Zandvoortse zandstroom, clubleden. ...gaan we dagelijks bezoeken. Dus ook de mensen die maar één of twee keer... ...per week aanvang bij ons kwamen... Ja, ...die hebben vaak ook zo'n klein netwerk... ...dat ze iets hadden van, we moeten daar gewoon komen... ...dan zandstromen we aan de deur... ...we zijn niet hmm. naar binnen gegaan. Nou ja, zo, we hadden, uh, dat hebben we gedaan... ...we hadden een hele grote WhatsApp-groep... ...Zandstroom Nieuwe Tijd, waar 80 mensen in zitten. En uh, ja, ik heb me helemaal suffig, uh, weet ik ...het filmpjes gedeeld... ...altijd positief, altijd hard onder de riem. ...we denken aan je, je bent niet alleen... Ja, zo. En ah, hebt... veel bellen, veel appen. Je hebt natuurlijk uh, voor dat, bijvoorbeeld voor het wegbrengen van die pakketjes, een uh, on ontzettend ja. groot netwerk nodig om het allemaal uh, weg te brengen. Ja, dat, was, uh, dat is een goede vraag. Dat was natuurlijk ook wel het doen. We hadden fantastische, uh, dat is Ria. Nou, die vrouw, uh, dat is, uh, die, die heeft ook een hart van hier de Tokio. Daar zijn we ontzettend gelukkig mee. En uh, dat is de, de taxichauffeur, die normaal gesproken zeg maar, de mensen vervoert. Die kwamen eigenlijk al meteen van, kan ik wat voor jullie betekenen? Nou, fantastisch. Dus zij heeft meegeholpen uh, met bezorgen in Zandvoort. Ja, en het grootste deel van onze clubleden komt uit Zandvoort. Maar we hebben ook wel aardig wat mensen uit Aardehout, hele steden Haarlem. Nou, dat lukte niet iedere dag, logistiek. Uh, dus dat hebben we, uh, deden we altijd op vrijdag. Hadden we op vrijdag hadden we grotere honden, hadden we iets meer personeel. Nou, Rabbel heeft een keer geholpen, dat was ook fantastisch. Ja. Rabbel heeft een keer pannenkoeken gebakken en uh, Marcel heeft ook zijn personeel ingezet toen wij het een keer niet redden uh, om de mensen buiten Zandvoort toch nog iets lekkers te gaan brengen ja, zo heel veel kunst vliegwerk, super flexibel. Iedere keer weer denken in mogelijkheden. En van oké, okay, hoe kunnen we dit oplossen? En uh, ja zo. En op een gegeven moment na 80 dagen waren we er ook wel een beetje klaar mee wat ben. <laughs> ja, daar kan dat ik me top, iets bij voorstellen. Het maar, is ook uh, een gek gevoel. Ja. ja, het is een hoop werk. En op een gegeven moment uh, gaat het ook voor jezelf wat moeilijker worden. En dan moet je een stapje ja, dat, terug doen. Dus, maar, De ziel heen... was uit het pand. De eerste weken was het zo bizar. Ja. Het was heel raar om daar gewoon te zijn. En, en dat je denkt, dit klopt niet, weet je wel. Dit is, dit is, we hebben zo'n prachtige locatie ja. en dat moet gewoon gevuld zijn met, met mensen die daar genieten en uh, maar goed. Maar ja. Ben je nu uh, gestopt met uh, de hartjes en de pakketjes? Nee, we doen het smiddags proberen. We hebben nu s ochtends uh, zijn we open van tien tot uh, half twee, dat is ook ietsje anders want normaal was dat van tien tot vier en dat doen we expres zodat we smiddags nog wat ruimte hebben om eventueel met mensen te wandelen of iets anders te doen die ja. nog niet kunnen komen. Um, dus, dus we gaan zo langzaam, want gaan we ook weer een beetje opbouwen. En uh, afgelopen vrijdag bijvoorbeeld, vond ik ook heel leuk, zijn we voor het eerst gestart met de Wandelclub? Dat willen we ook al heel lang. Um, dus nou, nu gaan we uh, iedere vrijdagmiddag met goed weer, gaat er gewoon een groepje vanuit Zandstroom willen, lekker wandelen. En hoeveel nou, mensen ja, dat... neem je dan mee? Sorry? Hoeveel mensen neem je dan mee? Maakt er eigenlijk niet uit. Uh, dat, dat, dat, uh, ik bedoel, uh, ja, ik geloof dat er afgelopen vrijdag waren er een stuk of acht. Natuurlijk ook met begeleiding daarbij, uh, familieleden die het leuk vinden om mee te lopen. En uh, ja, ik, ik weet niet, zolang het er geen honderd zijn, maar voorlopig is dat <lacht> nog niet zo. Dus we nee, dus, nee, nee, willen aanhaken. Ja, weet je wij, ja. zijn, wij zijn heel erg van, oh, kom er binnen, doe maar mee. Nou, dat is nu natuurlijk een beetje lastig. Dus we hebben heel ongezellig een briefje op de deur hangen van in verband met corona. Weet je, kunnen we dat even niet meer doen, want als kunnen we het niet goed, niet goed controleren. Um, want ja, we houden ons wel natuurlijk strikt aan die maatregelen. Weet je wel. We doen s ochtends, iedere ochtend bij iedereen met zo'n hippe Chinese temperatuurmeter. Even een temperatuurmeter op het voorhoofd. Ja, handen wassen, ieder uur. Uh, dus we zijn, ja, we zijn natuurlijk super voorzichtig. Ja, je, bent, uh, uh, je voldoet aan al die regels. Hè? Maar in het begin zei je: we hebben de vier beneden en vier boven. Ja. ja. Uh, maar dan haal je lang niet alle clubleden. Nee, ja, dat, is ook, dat was ook... Toen we het moesten inrichten... we hebben zelfs een verhuizen laten komen... om het meubilair weg te halen. Want, want ja, als je dat echt officieel met die anderhalve meter moet doen... dan kan er aan een tafel van vier meter lang... één meter breed... kunnen maar vier mensen zitten. Dus dat was in het begin al ja. iets van... dit is niet te doen. Maar ja, je moet. Dus op een gegeven moment hebben we toch... hebben we weer anders ingericht. En, en, en ja, beneden erbij... Uh, we kunnen zeker nog niet iedereen hebben. Dat is ook natuurlijk een droeve zaak, zeg maar. Maar... Um... Ja, het uh, is een begin. Het is een begin van een nieuwe tijd. Ja, ja je moet uh, uh, en dat, uh, nu... Kijk, en wij hebben natuurlijk het geluk uh, dat wij gaan beneden echt een fantastische ruimte hebben. Vorig jaar enorm in geïnvesteerd door Zolgbalans. Prachtig opgeknapt. Ja, dat is een uh, artistieke soort atelierachtige. We zijn, ik was heel erg bezig met het theatertje. Nou ja, corona gooide roet in het eten, dus dat is stopgezet. Maar dat zit er ook nog aan te komen. We hebben een geweldige tuin. Ja, we hebben alleen nooit zo gescheiden willen werken in twee groepen... ...omdat we, we, we presenteren ons als een geïmproviseerde familie. Ja, maar goed, nu moet het. En nu merken we ook dat het ook wel weer voordelen heeft. Zeker als je daar dan weer ook een beetje flexibel mee omgaat. Dat als Mia boven zit en ze wil toch even aan de rozen ruiken in de tuin... ...dan kan dat, weet je wel. Ja, ja dat is creatief omgaan met, uh, met een beperkte Absoluut. ruimte. Terwijl ja. je daarachter ook inderdaad die mooie tuin hebt om, uh, ja. om, om dingen te doen... Ja. Uh, ja, dat is uh, roeiend met de riemen die je hebt. Maar als ik het zo, als ik het zo behoor, dan, uh, dan hebben jullie er weer steeds veel zin in nu. Ja, uh, altijd gehad. Ja. En je, maar je ziet wel de mogelijkheden om, om nu door te gaan. Ja, maar ja en het is, ook, het, is, het is het enige medicijn, weet je? dat klinkt een beetje. Maar voor mensen met een haperend brein, voor hun familie ook. Ik bedoel, voor, voor familie is dat lood en lood en lood zwaar. Als ja. zo'n club helemaal wegvalt en je moet dan in je eentje zeg maar, doen... terwijl je normaal gesproken ondersteuning hebt. Het is er wat niet te doen. Ja. Dus ook puur uit noodzaak. waardoor is, is, In mijn ogen is er geen ander medicijn voor mensen met een dan brein. Weet je, je hebt een zandstroom, je hebt juttershart, er is een blauwe trap op woensdag, is ook nog iets. Het is gewoon keihard kei nodig voor mensen die zelf geen initiatief meer kunnen nemen hè, als gevolg van een breinziekte, want daar hebben we het over. Ja. Ja, dat is, uh... ja, het begint ook weer en wij zijn, ja, het is toch, uh, hoe moet je dat nou noemen, het is altijd zo lastig om daar woorden voor te vinden, maar het is toch een soort breinbehandeling of een, of een ja. uh, en, en je ziet mensen, je ziet ze ook weer opvreuren dat, dat was ook zo bijzonder om te zien, dat, dat als wij dan langs de deur gingen, dat ze dan vroegen van, ah, oh, hoe is het met die, hoe is het met die, dat ze toch heel erg voelen van, we horen bij een club en dat is een S, dat is niet zomaar koffie drinken of voor de gezelligheid, nee, dat is gewoon keihard kei nodig. Ja, nou, dat, de, de noodzaak die is denk ik bij iedereen ja. nu wel uh, aanwezig. Ja. Omdat je nou, er is nooit te veel waardering geweest voor de zorg als de late tijd. Ja, dat, uh, ik hoop ook dat men daarmee doorgaat. En dat niet als ja. het allemaal weer over is een aantal dingen gaat vergeten. Nee, uh, precies. Leontien, bedankt voor je uh, uitvoerige... we oh, zijn we nu alweer klaar, bij Ja, joh, die twaalf die ja. minuten die zijn ja. al om. Ik, ik kijk naar ja. Thomas en die staat al met zijn vinger te wijzen. Dus, ik, ja, ja, ik, ik kreeg van de week ook een interessant gesprek met Gertie mijn belde. Die ja. zei ook: oh, Je hebt maar 10 minuten. Oké, ja, dag. <laughs> ja. okay, ik, ja, ik sla mijn tijd eraf aan iemand anders. Ik vond het fijn om weer wat te vertellen. Ja. En uh, alle goeds. Ja, okay. Veel ja. plezier nog, dag. Mooie dag, hè? dankjewel. Doei. Dag, dag. We zijn bij het tweede gedeelte aangeschoven. En als het goed is, dan praten wij met uh, meneer Kramer van OPZ. Goedemorgen. Hey, goedemorgen, meneer Zorgveld, Dat ik er ben. Goedemorgen. Ja, dat mag wel. <laughs> en dan mag, mag ik wel Peter zeggen. zeggen? Ja. <laughs> Oké, okay. laten we dat dan maar zo even doen. Ja, laten we dat maar zo doen. Uh, Peter, er ja. is uh, een aanleiding van het aftreden van het college. Uh, daar weet uh, iedereen onderhand alles wel van. Ja. is er een uh, informateur door jullie aangezocht en die heeft het een en ander op, op kaart gezet. En één ding wat hij daarbij graag wilde was een, uh, een onderzoek naar uh, of het nou wel haalbaar is of niet haalbaar is... en hoe het amendement in elkaar steekt. Ja. Um, voor de duidelijkheid zal ik even de vraagstelling voorlezen. Uh, anders weten de meeste mensen verstands niet waar het over gaat... Uh, de eerste vraagstelling is, was het college gelet op de daarvoor genoemde raadsbesluiten... bevoegd de omgevingsvergunning voor de nieuwe ontsluitingsweg van het circuit... onder voorwaarden zoals opgenomen in die vergunning te verlenen? En de tweede vraag was, kan het college rechtmatig uitvoering geven aan het amendement... gelet op de reeds verleende omgevingvergunning? Uh, ja, de korte uh, beantwoording is dat ze uh, nee kunnen uitvoeren aan het amendement... En ja, ze mochten uh, die omgevingsvergunning uh, doen. Uh, uiteraard heb jij die negen pagina's ook gelezen. Wat is je reactie daarop? Ja, het is een reactie van drie kantjes. Dus die zal ik uh, in oh. ieder geval uh, de luisteraars onthouden. <laughs> ik, ik neem aan dat dit een geschreven reactie is die, de, die uh, besproken gaat worden in de raad. Nou, dat. Uh, ik... Ik, ik verwacht eigenlijk helemaal niet. Ik verwacht eigenlijk dat dit stuk, uh, zeg maar, niet meer besproken gaat worden. Kijk, het is nu aan de coalitie, hè, die, uh, die ze nu aan het vormen zijn, ja. wat uh, trouwens uh, erg lang in beslag neemt. Hè, maar daar wil, tijd, ik het, uh... daar wil ik het straks even over hebben. Oh, nou, als, als je, als je nou, eerst goed, even je reactie het... geeft op je brief, dan... Uh... Ja. Nou, laat, laat ik zo zeggen van, uh, het is straks aan de coalitie uh, wat zij met uh, het amendement willen. Dus... Uh, ...gaat D66 uh, mee met uh, de andere partijen waarmee ze nu in gesprek zijn... ...om uh, te zeggen van uh, ja, het amendement uh, zou eigenlijk vernietigd moeten worden. En uh, yeah, uh, ja, voor ons is dat uh, belangrijker uh, dan uh, zeg maar uh, een democratisch besluit uh, boven tafel te houden. Dus uh, het is straks helemaal, uh, hoe betrouwbaar is D66 in datgene waar zij zich... Uh, met de PVV en GroenLinks uh, hard voor hebben gemaakt met het amendement. En wat wij uh, uiteindelijk ook uh, ondersteund hebben. Dus kijk, uh, over uh, zeg maar het uh, advies wat nu geschreven is door Pot en Jonker. Ja. Ja, uh, dat is uh, zeven op acht kantjes. Uh, er staat ongelooflijk veel in. Ja. Uh, veel meer uh, punten worden genoemd die weinig strekking hebben op het amendement. Um, nou, de bevoegdheid van het college in zaken het afgeven van de omgevingsvergunning, uh, dat stond in het amendement absoluut niet ter discussie. Dus uh, dat is ook gewoon een bevoegdheid uh, van uh, het uh, college. Dus uh, die discussie uh, hoeft ook niet gevoerd te worden, uh, hoeft ook niet onderzocht te worden. Waar het met namelijk, uh, voornamelijk om gaat of het uh, de krediet voor die toegangswerf, uh, zeg maar, beperkingen heeft ten zaken van het gebruik van de toegangswerf. Ja. En daar hebben wij uh, ja, uh, een andere mening over uh, dan het college. En die mening hebben wij nog steeds, want in het raadstuk van 26 maart 2019, ja, daar staat uh, al op drie uh, citaten, staat er helder uh, beschreven, hè? dus uh, exclusief een investering van circa een half miljoen voor het aanleggen van één of meer toegangswegen in het kader van de veiligheid. Mm -hmm. Vervolgens staat er genoemd, zijn alleen voor toepassing indien die F1 daadwerkelijk driemaal op het circuit van Zandvoort in de periode 2022 wordt gehouden. En als laatste in de bijlage, staat zelfs uit veiligheidsoverweging, is de aanleg van een extra toevoerweg van boulevard naar het circuitgebied noodzakelijk. En de gemeente Zandvoort wil deze investering dan hè, van 500.000 euro betalen omdat de gemeente de veiligheid van de toeschouwers en de andere betrokkenen prioriteit geeft. Dus ja, daar, daar is geen woord Chinees aan. Dus, en uh, ja, dat uh, bagatelliseert uh, Potten-Jonker uh, redelijk. Mm -hmm. Dus uh, wat ons betreft uh, ja, is het advies een klein beetje in lijn met het advies dat Potten-Jonker zeg maar, een paar maanden terug ook heeft gegeven over het Watertorenplein. ...waarin uh, zeg maar, uh, werd gesteld dat de raad op geen enkele manier kon eisen... ...dat het nog binnen bestemmingsplan moest. Mm -hmm. 300.000 euro uh, was, uh, zeg maar, uh, ja, af in discussie. Dan trek je en een ook, beetje uh, pot en jonker in twijfel. Nou nee, ik trek pot en jonker niet in twijfel. Ik trek gewoon het juridisch advies. Dus wat hier gegeven is... Is uh, zeg maar uh, niet alleen maar uh, gekeken wat er in de raadstukken staat. Daar gaat het om. Nou ja, en ze, daarom ze beschrijven is duidelijk alle raadstukken. Daarom is er dus ook de vraagstelling: wat mm -hmm. is de opdracht geweest naar Jonker? Mm -hmm. Dus. Nou ja, Ze je... hebben alles aangehaald, allerlei wetsartikelen worden aangehaald, maar het gaat in principe gaat het over hè, de bestuurlijke vragen over rollen, taken en verantwoordelijkheden. Nergens anders over. Ja, dat is duidelijk, maar nu is die omgevingvergunning die is, uh, is afgegeven hè, en die, uh, die, die bij ons dan die 50 uh, extra dagen, ja. uh, dat is een collegezaak. Daar kan de raad verder niks nee, mee. Dan. Nee, nee, uh, nee, nee, nee. <laughs> je, je, je doet er een toevoeging bij. Inclusief die 50 dagen. Ja, ja. Die toevoeging doe je erbij. En ja. die toevoeging, die is niet correct. Want die toevoeging, daar is, zeg maar, geen raadsbesluit over. Nee, maar dat hoeft toch niet? Ja, uiteraard wel. Als, een... Jij, als, als wij een krediet, zeg maar, beschikbaar stellen... Ja. en vervolgens dat krediet is vanwege de veiligheid... en vervolgens ga je zeggen... Van, uh, ja, de veiligheid, ja, hartstikke goed. Maar vervolgens gaan we het nog eens even lekker uitbreiden. En we gaan uh, 50 hmm. dagen extra. En dan ook uh, zijn die 50 dagen voor vijftig uh, evenementen. Ja, ja. Als ik, uh, als ik even terug voetal. mag naar, uh, naar de brief. Want uh, er wordt heel veel over veiligheid gesproken. Maar zij stellen dat er in geen enkel raadstuk uh, iets over veiligheid staat. Nou, ik, ik zou je dan... Uh, hoe heet dat? Uh, raadstuk 26 maart, uh, 26 maart 2019. Ja, dan ga je naar uh, punt 9, financiële paragraaf. Dan ga je naar besluitraadstuk 26 maart punt 8. En dan ga je naar de bijlage bij het raadstuk scenario Thorsten. Ik ken daar ze. Staat daar staat alleen maar veiligheid. Maar waar, dan is het toch vreemd dat dat niet in dit stuk voorkomt? Nee, dat is ook vreemd. En dat is dus ook de vraag... Die wij uh, zeg maar nu uh, bij de opdrachtgever, en dat is ja. de burgemeester van Zandvoort, hebben neergelegd. Waarom uh, is dat niet onderdeel geweest van het onderzoek? Dus het is niet dat wij het onderzoek in twijfel trekken. Nee, wij vragen af wat is nou uh, de opdracht geweest van de burgemeester? Mm -hmm. En in hoeverre heeft de burgemeester uh, dit soort passages ook daar, of hebben zij daadwerkelijk dit soort passages meegenomen ja. in hun beoordeling? Ja, Oké, okay. dus, uh, daar komt dus de reactie op uh, uit, uit het politieke uh, wereld. Uh, zeker vanaf jullie. En ik neem aan dat uh, de andere partijen ook wel gaan reageren. Um, als je nu eens verder kijkt dan, hè, blijven jullie bij dat standpunt staan? Nou ja, weet je, er, er is gewoon een oplossing. Kijk, en dat hebben wij ook uh, voor Want Kijk, dat, dat is natuurlijk ook het meest vreemde. Hè. Uh, zeg maar, het college stapt op. Mm -hmm. uh, willen een democratisch genomen besluit niet uitvoeren... Want er wordt nou gesuggereerd dat dit een mooie stap was voor uh, openzetten om uh, wethouder Ellen hij uh, weg te krijgen. Nou laat ik dat absoluut uit de wereld helpen. Want uh, wij hebben op geen enkele manier hebben wij, uh, het idee gehad om, uh, en uh, de intentie gehad om Ellen Verhey inmiddels dit amendement weg te sturen. Maar als je dat laat dan zegt, had je dan niet beter het hoge beroep af kunnen wachten? Ja, maar dat was er helemaal niet. Ja, er staat, er staat een hoge beroep van de provincie. Jawel, maar, maar waarom zou je dat afwachten? Als we, als de, als je, stel dat de provincie... ja zegt dat, dat ze in het ongelijk... worden gesteld. Mm -hmm. Dan gaat het nog steeds... over 50 extra evenementdagen... Mm -hmm. die commercieel door het CPI... worden uitgenut. Ja. Nou, op dat moment mag je toch ook als gemeente... mag je daar toch eh, een financiële vergoeding... van het CPI tegenover stellen. Dus het gaat over twee zaken. Kijk, het is gewoon 450.000 euro... gemeenschapsgeld. Die dan vervolgens aan een... Uh, commerciële instelling uh, zeg maar uh, gegund wordt... ...ja, dan heb ik ook zoiets jongens, daar mag ook wel wat tegenover stellen. Ja, is, is daar en, de erfpacht dan en, niet en een mooi instrument voor? He? Wat, sorry Ben? Is dan de, uh, de, de erfpacht niet een mooi instrument daarvoor? Ja, maar de erfpacht uh, dat is uh, zeg maar gebaseerd op een bepaalde taxatie... Mm -hmm. ...en uh, daar wordt uh, zeg maar uh, die weg uh, absoluut niet in meegenomen... Uh, nee. dat, dat is dan een, een minimale extra uh, als kwaliteitsverbetering. Nee, en, en, en, en wat er natuurlijk ook speelt in het geheel, hè, en uh, ja, uh, dat zullen de luisteraars misschien niet allemaal weten... ...het circuit uh, heeft al uh, een jaar of drie, vier de toezegging dat ze met een masterplan komen. Mm -hmm. Nou, in een besloten vergadering hebben ze dat nogmaals een keer toegezegd aan de raad en dat komt er niet. Dus. Het, het, is een, het is een beetje, zeg maar, uh, uh, we hebben een, uh, een vinger en we nemen nog een vinger en nog een vinger. En straks uh, staan wij voor een, uh, ja, feit. Maar het is, ja. Het, is, het, is, het is ook nog zo dat als, je weet dat van dat masterplan, dat je dan tegen de wethouder zegt van... Uh, goh, wethouder, uh, ga eens even, even buurten bij het circuit, want wij willen het plan wel een keer zien. Nou, maar dat, dat is gebeurd. Dat is gebeurd en niet één keer. Uh, kijk alle vragen maar na in de diverse commissievergaderingen mm -hmm. Dat is meerdere malen is dat gesteld in een. Ja. Zeg maar in een bijeenkomst van de circuit, waarin zij ons zeg maar, hadden uitgenodigd om een presentatie te geven over de Formule 1, ja. uh, daar hebben wij het uh, zelfs aan het publiek nog eens een keertje uh, helder naar voren gebracht. De circuit, ja. Ja. Kom nou eens een keer met je toekomstvisie en laat nou eens zien wat daadwerkelijk uh, je voor uh, ideeën hebt uh, met uh, het rijden. Ja. ja, en dan verschijnt er uh, heel in de nevel op Facebook opeens een gigantisch hotel. <lacht> Dat, en, en dan vervolgens. Uh, Vraag je daar een, zeg maar, stel je vragen aan de wethouder: van hoe staat het ermee? En dan verdwijnt het weer van Facebook. Dus het is een beetje, uh, ja. Uh, yeah. Ja, nou ja, die, die, die suggestie die heb je zelf al weggenomen. Dat dat ook een beetje het idee was om dan die wethouder uh, ah, te ja, laten absoluut. verdwijnen. Maar goed, ik wil even oh, terug naar het stuk. Ja. Bij de hoe nu verder staat: dat uh, het is wat het is. En het zou alleen nog maar uh, veranderen als de Raad de kredietverschaffing gaat herzien. Ja. En, en, en denk je dat dat gaat komen? Of denk je dat het van D66 ja, dat afhangt? Ja, dat hangt, dat hangt natuurlijk echt van D66 af. Dat hangt echt van D66 af van uh, hoe sterk zijn die uh, om hun rug recht te houden. En ja, hoe betrouwbaar zijn zij naar de PVV, GroenLinks en OpenZet dat zij zeg maar, met ons gezamenlijk hiervoor hebben gestemd. Ja, en uh, ik heb er een beetje een hard hoofd in... Hè? want uh, tijdens de stemming heb je ook kunnen zien... dat uh, en bij meerdere stemmingen... dat D66 niet altijd betrouwbaar is in hun stemming... als het gaat over het collectief. Hè? Nee, het is verdeeld. Uh, ja, behoorlijk verdeeld. Hè? Dus, uh, dus wat dat betreft... Uh, uh, ben ik heel erg benieuwd uh, of ze een betrouwbare partner zijn in dit. Nou, ja, nu uh, wordt er inmiddels al zo'n uh, 14 dagen wordt er uh, over gegonst. Hè? Ja. En uh, D66 heeft openlijk uitgesproken: niet met uh, open te willen uh, werken. Ja. Ja. Uh, dat is ook een feit dan. Ja. Um, was vind, vind. Als, je, als je wel zo'n uh, amendement op dit... en uh, je hebt daar goed overleg met elkaar over... dat je dan op een gegeven moment niet meer met elkaar wil samenwerken. Maar ja. ja... Dat zal ook wel een diepere dieper achtergrond hebben, denk ik. Uh, ik denk dat dat een hele diepe achtergrond heeft. En ja, uh, ik denk dat ze heel vaak achterom kijken... en dat ze een, een uh, stijve nek daarvan hebben. Maar... Uh, het is niet anders. Jammer. Er is zelfs geroepen, misschien, misschien is dit wel een wraakactie geweest, maar zover wil ik niet gaan. Uh, wat ik wel nog even met toe wil Het zijn niet mijn woorden. Nee, maar ik heb het toch wel ergens gelezen in de krant. Oké, hey, goed. Uhm, ver, verder bordurend op die, uh, die coalitie uh, pogingen, moet ik eerlijk zeggen. Um, je zit dus met uh, uh, vier partijen aan tafel, die Bij. alle vier tegen het amendement gestemd hebben. Ja, en jij bent als enige voor. Hoe rijm je dat? Ja, dat is aan hun. Maar ja, weet je, als ik even dan de coalitiebesprekingen... Ik vind dat ze het heel netjes doen door niet naar buiten te lekken. Maar het duurt wel ongelooflijk lang. Dus zeg maar het brede raadsprogramma, waar zeg maar, alle partijen mm -hmm. met uitzondering van de VVD die wat voorbehouden had... Ja. Uh, voor hebben gestemd, dat je dan zo lang nodig ja. hebt, 2,5 week, om tot een, een nieuw coalitieakkoord te komen. Dus dat raadsprogramma had voor al die partijen natuurlijk ook uh, totaal geen waarde. Maar dus, uh, ja. nee, als, als, als je dat nu zo zegt, achteraf, uh, dat het geen waarde hebt, dat is dan. Uh, ja, dat, dat, dat blijkt hier wel uit, dat, dat, dat het te lang duurt. Ja, nou, dat, het is al een tijdje te sprake geweest in de afgelopen anderhalf jaar... bij uh, de diverse onderwerpen dat de raadsprogramma toch al een beetje afbrokkelde. Ja. Enerzijds is dat zonde, want iedereen was vol of, En ja. uh, ook met voorbehoud. En de PVV heeft niet getekend, maar oké. Okay, ze wilden wel meewerken aan de positieve punten. Um, en ze zijn trouwens heel positief, hè? Ja, dat, uh, dat, dat, dat, dat is ook zo. Dat wil ik ze absoluut geven. Ja, want dat, maar, datgene... Datgene wat we bereikt hebben, zeg maar in de raad, dat is voor het overgrote deel PVP, VVD en OpenShift geweest. Ja, je, zegt, je zegt het nu zelf wat er al bereikt is. Ik heb de lijst met uh, net niet lopende zaken gezien. Dat zijn ongeveer alle grote projecten die in ja, voor nog geloof. open liggen. Een stuk of negen. Dus ja. het wordt toch wel eens tijd dat we na anderhalf jaar, twee jaar, uh, breedste raadsprogramma iets, iets gaan doen. Ja. En, en dan is het natuurlijk vreemd. Voor, uh, voor, de, ...voor de leek om te horen van ja, raadsprogramma, dat gaat weg. Nou ja, ik weet niet of het weg gaat, maar uh, ze zijn in ieder geval tweeënhalve week bezig om het te lezen, denk ik. Ja, <laughs> dat, is, dat is ook wel... Nou, de meesten kennen het wel uit hun hoofd, maar... Het, uh, ik. ik moet ik ook zeggen dat het wel heel erg lang is. Zouden er ja. echt, echt verschilpunten zijn? Hè? We praten uh, over de VVD met, met de PvdA. We praten met D66. Moet nu met uh, CDA praten? Ja, weet je, weet je kijk, uh, gewoon heel simpel. Er liggen drie gewoon uh, hele heikele punten. En uh, nou, het college is nu uh, zelf opgestapt, wat absoluut niet had gehoeven. Mm -hmm. Maar uh, dan krijgen we wel, uh, hadden we nog drie heel belangrijke punten. Dat is natuurlijk uh, de ambtelijke samenwerking. Mm -hmm. hè? Waar ik nu van zeg: van jongens, jongens, dit gaat niet goed. Uh, hier moet ingegrepen worden. Uh, als de helft van de bevolking uh, het niet ziet zitten, vervolgens uh, de kwaliteit van de uitvoering uh, op een aantal terreinen sterk te wensen overlaat. Nou, uh, zal OPZ uh, hier uh, toch anders naar gaan kijken dan in eerste instantie. Ja. Nou, dan ligt het uh, parkeervraagstuk natuurlijk uh, ligt op tafel. Al twaalf jaar. Uh, dus uh, D66 die graag... Uh, uh, minder parkeren wil en uh, de VVD die uh, het aantal parkeerplaatsen wil handhaven. Nou, uh, een heel klein onderdeel daarvan is het zwarte veld, hè? Ja. waar uh, de VVD zich keihard voor heeft gemaakt. En de D66 zich keihard heeft gemaakt om er groen van te maken. Dus dat is uh, al eentje. Dus ja, er liggen uh, denk ik een aantal. Ja, en laten we dan de uh, duurzaamheid niet vergeten. Hè? Uh, kijk, ja, dat, is, dat is ook een, een, een D66-item. Maar je noemt, ja, je noemt inderdaad de drie cruciale dingen op ja. die uh, recht tegenover elkaar staan. En, ja. en dan zal er heel wat water bij de wijn gedaan moeten worden, dan wel door de VVD of D66 of CDA en, en andere twee partijen. Maar ik, ik hoor dat jij daar. Uh, ik, ik proef een beetje negativiteit bij jou. Nou, nee, dit is een negativiteit. Over het vormen over van een college. Uitkomen. Mm -hmm. ik, hoor, ik hoop gewoon dat ze er persoonlijk voor uitkomen. Ja. En ja, uh, kijk. Uh, we hadden het net al even over dat raadsprogramma. En ja. daar was het uh, veelal de bedoeling dat de wethouders zelf hun meerderheid in de raad zochten. Nou, uh, dus uh, al straks. Uh, er een coalitie is, ja, dan zal die coalitie uh, echt bij elkaar op schoot moeten gaan zitten. Want uh, als de VVD gaat toegeven op de ambtelijke fusie... en ze mm -hmm. gaat toegeven op parkeren en ze gaat toegeven op duurzaamheid... ja, dan hebben ze een, uh, krijgen ze een zware klaar van die oppositie. Ja, dat, dat, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ik vind het een beetje jammer dat het weer recht tegenover elkaar moet staan uh, als afsluiting. Nee nee, nee, nee, het gaat niet recht tegenover elkaar staan... Het gaat erover van uh, wat is goed, goed verzoomd wordt. Nou ja, dat, dat, dat zou, ik hoop dat, zou dat het in de coalitie een belangrijk onderwerp is. En, ja, nou, ja, een, uh, nu... een van de belangrijke onderdelen waar de PvdA het over wilde hebben was de bestuurscultuur. Dat vond ik ook wel een grappige. Um, ja. even, ik, we moeten een beetje afsluiten, want ik krijg ja. nog, een, uh, nog een gast... Uh, het is wel een gezellig gesprek, Bob, bent. Ja, nou ja, ik kom niet zoveel meer op het muurtje, Peter. Oké, oké, oké. De VVD heeft uh, bij de formatie, of in, in, in het begin daarvan gezegd: van, Nou, we gaan met deze partijen om de tafel zitten. Uh, ja. Wordt dat niks, dan is de volgende oplossing VVD, OPZ en PVV. Zie je dat ook ja. zo? Nou ja, ik uh, loop niet weg voor bestuurlijke verantwoordelijkheid. Mm -hmm. En uh, als de VVD dat ziet zitten. En uh, wij zien dat ook zitten, want ja, uh, laat het gewoon heel duidelijk zijn. Uh, ik heb, uh, hè, uh, misschien kan je landelijk op de PVP uh, wat hebben, maar uh, als ik hier zie hoe uh, Marco Deen en Ronald uh, van Tichelen samen uh, gaan voor Zandvoort, dan is daar uh, totaal niets mis, mis mee. Dus uh, waarom zou je daar dan uh, geen poging aan wagen om te kijken of dat gaat, gaat lukken? Ja, het was en wel, uh... als zij niet hun bestuurlijke verantwoordelijkheid willen nemen, eventueel door een wethouder, zou je ook nog kunnen denken aan een. Uh... ...een minderheid, VVD, OPZ... ...met ja. ondersteuning van uh, de PVV... Uh, ...ja, niets is uit, uitgesloten. Nee, Alleen, nee. ja, nou, <laughs> OPZ is uitgesloten. Door er, er, er, ik, heb, ik heb een aantal partijen hard op horen... ...voorlezen door uh, de informateur... ...die een aantal partijen aan het uitsluiten waren... ...waaronder de PVV. Um, Peter, ja. gezien de tijd... ...moeten wij dit gezellige gesprek afbreken. Uh, ik ben zeer benieuwd naar de reactie van OPZ... Uh, op dit stuk. Ik neem aan dat het openbaar gaat worden. Ik denk het. Oké, okay, dan wens ik je ja. een fijn weekend en uh, tot ziens. Hetzelfde. Dankjewel. Oké, okay, goed zo, daag. Afsluiten van dit uh, eerste uur praten wij met Sjaak Balkenende van Bruna in uh, de Grote Klochten. Sjaak, goedemorgen. Goedemorgen, Ben. Goedemorgen. Is het al druk in je, in je zaak? Want ik fietsen ja. vanmorgen voorbij. En ik denk zo. Ja, er stond een uh, lang rijtje, dus uh, het kan wel even tussendoor, hoor. Maar uh, het is uh, lekker weer en het is druk in de winkel, ja. Ja, nou, en, en dat, uh, ja. In, in, aan die vraag uh, dacht ik gelijk al, het is uh, druk bij jou in de winkel... en uh, er staan wat strepen, dus je moet goede afstand houden. Uh, ja, mensen ja, willen ja. toch die boeken zien die in die stellages zitten, hè? De, de, de top 10 en de top 5. Uh, ja. Merk je dat mensen daar moeite mee hebben? Uh, nou, de, in het begin wel, maar de laatste weken gaat dat eigenlijk best wel goed... Uh, de mensen, ik, ik heb zelf het idee dat uh, 90% van de mensen zich gekeurig netjes houdt En ook uh, afstand bewaart. En je hebt natuurlijk altijd mensen bij die, die uh, gewoon doorlopen. Ja. En daar uh, probeer je dan voorzichtig wat van te zeggen. <laughs> ja. <laughs> ja, daar moet je voorzichtig mee zijn. Maar daar moet je voorzichtig mee zijn. Ja, ja. Want uh, ja, uh, dit is nu wel een stuk beter. Maar in het begin was natuurlijk iedereen bij allemaal, allemaal een beetje snel geïrriteerd en een mm -hmm. beetje... Gestrest om het zo maar te zeggen. Ja, ja, nu, maar dat, gaat, dat gaat nu echt een stuk beter. Ja, maar de strepen laten we voorlopig nog wel even staan, hoor. Ja, ja nou, dat, dat denk ik ook. Maar ja. uh, terug te komen op de boeken. Ja. Uh, zie je dat er meer interesse is in lezen, nu men wat meer tijd hebt? Uh, men... nou, onze omzet onze boeken is de uh, laatste drie maanden enorm gestegen. Uh, maar dat had ook een oorzaak dat de bibliotheek natuurlijk uh, lange tijd dicht geweest is. Ja. Uh, maar er wordt echt uh, meer gelezen op dit moment, ja. En, en zie je dan ook een, een genre wat, uh, wat er uitspringt? Nou, ik durf het bijna niet meer te zeggen, want daar hebben we het vorige keer wel over gehad. Maar dat is de zussen serie Oh ja, daar hebben we het over gehad, gehad ja, de ja. dat is gewoon, de, dat is al, denk ik al 20% van de omzet uh, alleen die serie uh, boeken namelijk. Ik heb daarnaar gekeken, maar verslaat die uh, Suzanne Vermeer? Ja, absoluut, ja. En dat is... Naar mijn weten heb ik in die 24 jaar nog nooit een boek gehad wat op <laughs> zou nog kunnen, wat zo goed loopt die serie als deze. Ja, ja dat, dat, uh, dat is wel grappig, want in, in het begin uh, de, de makkelijke uh, leesbare boeken zijn dat. En ja, uh, dat was natuurlijk eerst uh, de, de hele serie Suzanne Vermeer, de hele wereld over. En die wordt ja. nu helemaal overgenomen door, door de zeven zussen. Door de zeven zussen, ja. Er is dan ook alweer een nieuwe val. maar die zeven zussen die verslaan voor alles. Mensen kopen één deel en eh, langzamerhand kopen ze de hele serie. Dus dat is, eh, ja. dat is hey. heel leuk. Heel leuk verkoopwerk. Ja. Nu, uh, nu is het ook een toeristisch weekend. Zie ja. je ook veel Duitse mensen bij jou in, in, uh, in de tijdschriftenhoek? Nou, dat, dat kwam natuurlijk een beetje moeizaam op gang. Maar ik moet eerlijk zeggen, de laatste drie dagen zien we ontzettend veel Duitsers. En je ziet het op straat ook, veel kentekens. Uh, en vanmorgen uh, hadden we ten ene van, hé, hey, de Bildtseitung is al uitverkocht. Nou, dat gebeurt niet veel, nee. maar uh, dat neemt echt weer toe. Ja, ik denk dat die ook wat meer uh, uh, ruimte hebben om weer erop uit te gaan, volgens mij in de Duitsland de grens, niet zo moeilijk meer met uh, doorrijden. Nou, er stond afgelopen donderdag een file van uh, 10 kilometer, dus ik ben een stukje omgereden, ja. maar uh, het, is okay. een, het, ja, het is een... Zo, ja. Het is een lang weekend in Duitsland, hè? Donderdag uh, was de feestdag, vrijdag neem je vrij en dan uh, ben je vier oh, dagen zonder. voor. Vandaar, ja, dat had ik <laughs> ja. niet ondervonden, moet ik zeggen. Maar, uh, <laughs> maar het is maar je, je wel opgevallen de dat de er de heel de veel de de zijn. De ja. En dat, dat is mij ook opgevallen, dus daarom vroeg ik dat, want de ja. mensen willen natuurlijk een, een blaadje kopen of een doen of zo. Ja, klopt. Maar je kan er niet ineens twintig meer bestellen nu. Nou, maar Nee, nu niet. Maar maandagochtend moet je maar even bellen... en dan worden de aantallen weer aangepast. Ja, ja, ja. Dan, uh, dan probeer je het weer een beetje omhoog te klikken. De... Die nou, aantallen, ja. ja. Dan hebben we het over de, de, de, de makkelijke leeswerken gesproken. He, heb je ook ja. wel uh, mensen die iets, iets echt zwaar literair willen lezen? Uh, ja, die zijn er wel. Maar dan merk je toch wel verschil of je een winkel in Heemstede hebt, denk ik... of in, uh, in Zandvoort, hoor. In ja? dus Zandvoort is het uh, toch vaak het populaire werk... en de sportboeken en de... Wat, uh, wat lekker leesbare strandlectuur. Uh, en natuurlijk verkopen we literaire boeken, maar dat, dat percentage is uh, hier lager dan het landelijk gemiddelde. Ja, nou, ik wil even naar onze literaire schrijver Marco toe. Marco yes. Ja. Uh, zie je dat ook in, in de Zandvoortse verkoop, dat, dat Zandvoorters graag een boek willen hebben van een Zandvoorter? ja klopt ja Marco die, uh, die heeft echt uh, dan moet ik eerlijk zeggen we hebben al heel veel boeken van Marco verkocht uh -huh. uh, uh, dit laatste boek uh, is op dit moment uh, de hoogste verkoopcijfers ja de, kro uh, de krokodil is ja, antwoord ja, klopt ja. en er is een categorie die zegt uh, nou ik wil hem gewoon hebben omdat Marco het is en en, en, uh, en ja men is toch benieuwd naar deze laatste uh, een thriller van hem. Ja, ja. Uh, en die doet het onwijs goed. Ja. Je, hoeft, je, hoeft hem niet te koop, je hoeft hem niet te lezen als je hem maar koopt, heb ik wel eens horen zeggen. Maar... Ja, dan, <laughs> dat hoorde wij ook wel eens in de winkel. van. Het is een aardige jongen. Ja. En, uh, nou ja, en hij sprak me aan onderweg, dus ko ik koop hem wel. <laughs> <Ja>. <laughs> maar dan nou weet ik niet of ze hem lezen natuurlijk. Maar dat, uh, dat uh, terzijde. Maar ja, hij, maar hij Sjaak... heeft natuurlijk best wel veel titels al. Ja, ja ik, we hebben ongeveer een boekenkast vol met uh, Marco. Je hebt ja. natuurlijk ook nog uh, achter in de zaak het postkantoor. Hè? Wordt daar nu in deze tijd uh, ook frequent gebruik van gemaakt? Ja, postkantoor, dat is alleen maar stijgend. Die, ja. Het aantal pakketten, dat is enorm gestegen de laatste drie jaar. Ja, en je hebt natuurlijk ook, ook die... corona de uh, coronatijd, ook in de uh -huh. video, het uh, blijft doorgaan. En mensen weten het te vinden... En, ja, dat, dat zou ik echt niet willen missen, dat postkantoor. Dat gaat ik oh ja, maar... niet missen, want het uh, blijft gewoon hier. Maar... Ja, je hebt natuurlijk ook die geldautomaat er staan. En, uh, ja. Mensen komen daar ook om geld te halen, postzegels. Dus het is, uh, ja, het is best wel interessant. Het geldautomaat gaat wel veranderen, want het, ja? geen kantoor wat we nu hebben, dat gaat weg. En dan komt oh. een nieuw kantoor voor terug, een, een kleinere uitvoering ervan. En binnen krijgen we een geldmaatje. En dat weet je misschien ook wel, dat zijn de nieuwe apparaten met de gele uitstraling. Ja, en, dat, is de, dat is voor alle banken, toch? Ja, voor de ABN Amro, Rabo en ING. En die komt ook dus bij ons? Dat is ander voordeel. Ja, die komt ook bij ons. Over oh. een paar weken. Hij zou er al staan, maar dat is allemaal uitgesteld in verband met corona. Dus dat, uh, ja, dat zit de komende weken aan te komen. De corona kost ons allemaal wel een beetje tijd, uh, heb ik in de gaten. Ja, dus, uh, ja, ja, ja, laat, dat, laat dat er over je heen komen en, uh, en geniet je gewoon van de extra van. tijd. Dat doen we ook, dat doen we zeker. Sjaak, uh, is er één boek buiten de Zeven Zussen die uh, ook bovenaan staat? Uh, ja, dat is uh, van onze grote vriend Louis Verhaal. <laughs> oh, <okay. laughs> ja, het is dat op nummer één. En ja. dat is natuurlijk typisch een boek in deze week van uh, Vaderdag. Ja. Komen, komende Volgende week staat daar Vaderdag. En dat zijn van die boeken, ja, die gaan altijd in deze periode. Maar Louis Verhaal staat echt al twee weken bovenaan. Ja, ik heb hem een paar uitspraken uh, horen doen op de televisie. En het, uh, het blijft een, uh, een aardige man, vind ik. Ook al komt hij ja. wel eens vreemd uit de hoek. Maar ik kan me voorstellen dat, dat het mooi. boek uh, op, op de top staat. Ja, ja, het is echt uh, een bijzonder mens en hij heeft natuurlijk ook een hoop bereikt. Mm -hmm. Ik hoor hem wel altijd heel vaak ik ik, ik zeggen. <laughs> maar uh, ik, ja, hij blijft, blijft toch een apart man. Apart, nou, apart baas. Dat verkoopt onwijs goed. Ja, ja. Ja. Oké, okay, Sjaak. Nou, we, we zijn weer bijgepraat over de zeven zussen en Louis en Marco. Ja, ik, ik wens je een prettig weekend. Ja, jij ook. En geniet ervan. Wees verder met het programma. En tot de volgende ronde weer. Hè? Dankjewel. Oké, okay, Ik Eerste uur van Goedemorgen Zandvoort zit er al weer op. Zometeen uh, na het nieuws praten we nog even met Leonieke Veldhuis van Zorgbalans. Daarna over het dierasiel met Carmen Siloos. En als laatste spreken we uh, Fabienne Mantes over de afvalscheiding wat betreft uh, Spaanelanden. En uh, bij deze sluit ik dus het uur, eerste uur af. En uh, wij spreken jullie zometeen weer na het nieuws. Ik zou ook zeggen blijf luisteren. Dank u wel.